Ja, dames en heren, ja, dat ging even een klein beetje mis. Ja, dit is de Alex-uitzending hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En we gaan op naar het nieuws. zometeen veel meer Alex, want we hebben Gerard Joling, Thomas Bergen, Stef Ekkel... ...en nog heel veel andere bekende artiesten. Blijf lekker luisteren naar Royal Air hier op CFM Zandvoort. En we zijn na het nieuws bij u terug.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 En welkom bij het tweede deel van Royoner hier op CFM Zandvoort. En zoals u zelf al hoort, uh, dit is het tweede deel van uh, ja, de jubileumconcertreportage uh, van onze grote vriend, onze grote vriend uh, Alex. Wel bekend van een bossie rode rozen. En ik uh, denk uh, dat u er wel weer uh, klaar voor bent. We zijn op zoek uh, naar de nieuwe topper in deze uitzending. En uh, we, we waren ook al even benieuwd uh, ja, wie... Of Alex de nieuwe topper is, dat hoort u zometeen rond de klok van uh, half. Uh, ondertussen is het nieuws bekend ook geworden dat uh, waarschijnlijk Gordon weer terugkomt in de topper. En uh, ja, we zijn daar ook wel benieuwd naar of dat zo is. Misschien hebben we ook zo meteen shown, dus dat weten we nog niet zeker. Het ligt even aan de tijd. Maar we gaan nu eerst verder met de reportage op 10 jaar Alex. Op dit moment staan wij in het Leeuwenhorst uh, NA Hotel in Noordwijkerhout en daar treedt vanavond uh, Alex uh, op met heel veel andere gasten. 10 jaar Alex, um, ja, daar gaan wij uh, vanavond uh, achteraan wat uh, precies Alex nou inhoudt. 10 jaar lang leuke hits, uh, welke hits het leukst waren. Is Alex misschien de nieuwe topper? Dat hoort u ook allemaal vanavond tijdens uh, Roy On Air vanuit uh, het Leeuwenhorst uh, NA Hotel uh, in Noordwijkerhout. I'm We zijn bij de ingang van de NH Hotel en uh, we hebben hier uh, ook weer fans gevonden van Alex. Wat brengt jullie hier verder? Ja, gezelligheid hè. Al... uit Rotterdam dus uh, ja. Helemaal uit Rotterdam. Helemaal uit Rotterdam? Speciaal voor Alex? Ja, voor de hele avond, maar ook voor Alex tuurlijk. Tien jaar is niet niks hè? Nee, tien jaar artiest. Uh, welk nummer is het leukst van Alex? Ja, Bosje Rozen. Bosje Rozen. Oké. Meisje Meisje is ook meisje, leuk. Meisje Meisje? Meisje Meisje, ja. En naar Zigge wat vindt u daarvan? Ja, leuk. Lekker meedoen, hè? Zigge Ja, hé, hé, hé. We gaan het allemaal meemaken. Ik wens u heel veel plezier. Ja, gaat zeker lukken. We zijn nog steeds de kleedkamers in gedoken van het concert van Alex. Ik zit hier nu bij Thomas Bergen. Hoe is het met je, Thomas? Uitstekend. Ik had er vannacht nog drie goed. Nee, het nee, gaat heel goed. Super, echt. Hoe loopt je nieuwe album? Het album loopt gek. Um, hij stond vorige week op 10 in de avond op, op honderd. Dus het, was, het was echt heel goed. En uh, hij wordt goed verkocht. Dus, uh, maar ik, ik, wat ik het mooi van het album nu is dat de recensies heel erg goed zijn. En uh, daar deed ik toch eigenlijk ook het meest voor. Ja. Verwacht je een gouden plaat? Zoals het nu loopt, uh, verwachten we wel een gouden plaat. Ja. Je hebt uh, meegedaan aan de beste zangers uh, van Nederland. Daar is er een, een mooie single uitgekomen. Hè? Ja, het liedje kon ik maar even bij zijn. Nou ja, iedereen heeft het natuurlijk wel gezien. En het was... Uh, die dag echt uh, te gek om het te doen. En uh, de uitzending was, uh, was, was heel gaaf, ook om het uh, terug te zien. Want dan zong ik het liedje, kon we maar even bij zijn. En het was eigenlijk zo cool dat, uh, dat na de tijd heel veel mensen naar mij hebben gereageerd. Van ja, oh god, dan moet je echt een single uitbrengen. En daarna heb ik nog wel heel erg getwijfeld of ik het zou doen. Want als je een nummer covert, moet je ten eerste vind ik zelf al niet beter doen. Maar moet je het niet verkrachten, het nummer klinkt misschien heel raar. Maar moet je het niet slechter maken, omdat uh, het moet niet slechter maken. Dus um, nou ja, we hebben gewoon een heel mooi arrangement gemaakt en uh, het is heel goed, uh, goed, goed gelukt. Ja, en hij, sta, hij stond er mee in dus dat was altijd gek. Dat is heel erg uh, mooi. Uh, Thomas, um, ja, je bent een keer genoemd uh, als topper, hè? Hoe, hoe denk je er zelf over? Um, nou, ik vind mezelf op dit moment eigenlijk te jong, of, of, als, als topper. Um, het was natuurlijk wel een hele eer toen ze mij hebben gevraagd en uh, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Maar ik, het gaat nu zo goed met mijn eigen carrière dat ik, eigenlijk, uh, dat ik het nu een beetje wil uitsluiten. In ieder geval, ja, als ze me over vijf jaar of drie jaar zouden vragen, zou ik wel ja zeggen, denk ik. We, zou, we zitten hier nu bij het concert van Alex, het jubileumconcert. Is Alex niet een nieuwe topper? Um, ik vind Alex op zich wel een, een nieuwe topper. Ja, wel absoluut. Hij uh, heeft goede uitstraling, hij heeft uh, leuke liedjes. En uh, ik denk toch dat hij alle ingrediënten in zich heeft om, uh, om het publiek te vermaken. Jawel. Het verhaal ging ter, ter ronde dat jij ook Engels ging zingen, in ieder geval een album ging maken. Klopt dat allemaal? Um, nee, dat klopt niet. Uh, het verhaal ging wel de, uh, de ronde, inderdaad. En daar heb ik heel veel uh, um, instabiliteit om gehad. Want we waren op dat moment bezig met het leegzalige album, wat nu ook uit is. En uh, wat wel zo is, dat ik één liedje heb gezongen dat wel Engels is. En dat is een duet met Sophie Grant, de dochter van Grant of Foresight. Nou, dat is allemaal helemaal super. Uh, wat gaat er in de toekomst uh, rond jou nog gebeuren? We zijn nu in ieder geval bezig met het plannen van een tour. En we weten nog niet precies wanneer we dit gaan doen of, of hoe en wat. Of, of het een theater wordt of misschien een grote concert Daar zijn we nog een beetje aan het uitpuzzelen. Uit maar in ieder geval, uh, dat gaat er dus gebeuren, een concerttour. En voor de rest ga ik nu weer bezig met een nieuw album. Dat komt denk ik uh, over anderhalf jaar uit. Misschien een jaar. En uh, dat gaat ook wel heel goed. Je bent een van de grote twitteraars, om het zo maar te zeggen. Wat vind je van het medium Twitter? Uh, ik vind het goed. Ik vind het uh, persoonlijk. Ik vind ook dat je fans... Uh, optimaal op de hoogte kunt houden van de dingen die je doet en, uh, en de dingen die je misschien nog wil doen of, uh, het is ook heel goed voor promotie, dat ook absoluut, ik heb nu op dit moment 1700 followers en uh, dat groeit elke dag meer dus uh, het, en, en het is gewoon grappig, ja, af en toe zet je er een fotootje op of zo. maar voor de mensen die het niet kennen, ja, je volgt dus als het ware iemand en je ziet welke uh, berichtjes hij stuurt of zij stuurt en uh, dan kan je ja of nee tegen zeggen of het wel leuk of niet leuk vinden ja. 10 jaar na Alex, wat vind je ervan? Ja, top! Ik bedoel, ik ken Alex nu al ongeveer vanaf mijn vijftiende en uh, het is een hele aardige gast. Ik kan goed, goed met hem afschieten en uh, ik vind het gewoon echt gek dat ik hier vanavond op zijn feestje mag staan. Ja. Wil je nog wat kwijt aan de luisteraars? Nou, voor alle luisteraars die er vandaag niet zijn, helaas. Ik denk dat het echt een fantastisch feest wordt. En uh, voor de rest, ja, misschien uh, is het leuk om een keer bij een optreden te komen van mij of van Alex. Uh, kijk even op de website, ik denk alex.nl of thomasbergen. Fn. alex.fm of thomasbergen.nl. <sweird> Dankjewel.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 Jou in het leven.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 Nog steeds live uh, vanuit de kleedkamer sta ik hier tegenover Stef Eckel. Hij heeft vanavond de avond mogen openen. En ik kan me voorstellen dat dat toch wel een kick moet geven. Vertel Stef. Ja nou ja het is heel bijzonder. Ik bedoel uh, het is ongelooflijk. Het is uitverkocht. Het is volle bak. En je ziet gewoon dat de mensen er ongelooflijk veel zin in hebben. En uh, ja ik, heb, ik zie ook heel veel bekende gezichten. Dus dat is altijd leuk. En uh, ja om de spits af te bijten is altijd moeilijk zeggen ze wel eens. Maar ik denk met dit publiek dat de avond niet meer stuk kan. Dus uh, fantastisch. Ja, we hebben er even bij gestaan en ze, ja, je was het eerste nummer en de hele tent die ging meteen volledig met je mee. Moet je toch een geweldig gevoel geven? Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, vooral als je bedenkt, uh, ik kwam hier een half uur uh, geleden kwam ik hier binnen en uh, toen zat er nog helemaal niemand in de zaal. Dus ja, de mensen zijn net binnen. En, uh, maar dan is je ja, op de een of andere manier, ja, je liedjes doen het toch goed en uh, ja, dan mag je alleen maar blij zijn, denk ik. Ja, de laatste tijd timmer je hard aan de weg, veel singles uit en uh, allemaal hoge scorers. Wat uh, kunnen we nog meer van je gaan verwachten? Nou ja, op dit moment uh, lig ik heel eventjes stil. We gaan in ieder geval in december en januari uh, de, de studio weer in. Om uh, nieuwe liedjes te schrijven en te uh, produceren. Dus ja, voor het nieuwe jaar staan er in ieder geval weer twee A3 singles op de planning. En een nieuw album. En uh, hopelijk ook een DVD. Dat is er nog niet helemaal zeker. Maar uh, ja, dat heeft ook met heel veel dingen te maken natuurlijk. Maar we gaan weer volop bezig. En uh, ja, ik zie het nieuwe jaar weer vol frisse moed tegemoet. Dus uh, ja. Nou, dat is goed om te horen. Dus je staat niet stil en uh, volgend jaar, 2010, wordt het Stef Egel jaar. Ja, dat hoop ik. Ik bedoel, we, we blijven ons best doen. Meer kunnen we niet doen. Hé, hey, we zijn toch een beetje onder, op onderzoek uit. Hè? We zijn, zijn op zoek naar een nieuwe topper. Zou het iets voor jou zijn? Nou, ik denk het niet. Nee, ik, ik, ik zou het een hele grote eer vinden, maar het, het, het moet bij je passen. En uh, ik, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb heel veel plezier in hetgeen wat ik doe en ik ben van niemand afhankelijk en, uh, ik bedoel, ik zou niet zeggen dat ik het niet zou doen, maar of het iets voor mij zou zijn, als ik daar heel eerlijk in moet zijn, denk ik het niet. Oké, okay, nou, bedankt voor je tijd en uh, ik hoorde dat je nog een hoop te doen hebt vanavond, dus uh, goede reis en fijne avond nog. Dankjewel, jullie ook bedankt en succes met jullie uh, programma. <laughs>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 En legden een bootje bij ons in de gracht. En we hebben een boot. boot. En is in de Amstelooi.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 ze breven de deur uit op hun tafelpoot. En we hebben een woonboot. En ligt in de afsloot. De Schuit naar de helling getrokken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje komt toen haar meubels gaan voetsen, want de stof van de clubje zag de van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de amstel. Toen kwam er een smeren, zo een met een pet. Hij zei: Jullie moeten hier wegwezen mensen. Jullie hebben de amstel met dat woontje besmet. And then hebben een a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 Tegenover mij Frans Duits, goedenavond. Een hele goede avond. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken voor ons om eventjes uh, snel te vertellen hoe het met je gaat en uh, waar je mee bezig bent. Want daar zijn we voornamelijk benieuwd naar. Oké. Okay. Nou, ik heb uh, inmiddels mijn gouden plaat met, uh, met het album Zo ben ik mezelf. Dus uh, ja, dat is een, een grote eer om dat mee te mogen maken. Uh, verder ben ik bezig met een nieuw album op aan het nemen. Dat verwachten we zo'n beetje eind februari. En uh, ja, een nieuwe website is in de lucht, dus we blijven wat dat betreft wel, uh, wel lekker doorgaan. Ja, je bent flink, flink aan de weg aan het Want ik denk dat je nu een jaartje echt, dat je echt vol aan de bak bent met al je uh, hits. Ja, zo'n beetje wel. Ja. Ja. Ja, en uh, het, gaat, uh, het gaat echt heel snel. Ik heb echt het gevoel, voor mij komt het echt over dat je bam en daar is Frans Duits. Ja, het is, uh, het is heel snel gegaan en uh, ja. het blijft nog steeds uh, allemaal lekker doordraaien. Dus wat dat betreft, ja, het is geniet op dit moment. Ja. Wat zijn nou je grootste wensen? Waar zou je nog naartoe willen? Uh, eigen showtjes. Eigen shows, dat lijkt me wel helemaal te gek om te doen. En dan in stadions of uh, kleiner in theater? Uh, nou, theater of, of, of, of ja, shows tot, tot 5000 man, weet je wel. Dat soort dingetjes. Laten we eerst maar eens kijken of dat allemaal gaat lukken. Dus, ja, dat lijkt me te gek om te doen. Nou ja, je hebt een uh, behoorlijke aanhang ondertussen. heb ik zo hier en daar alles gelezen. Dus uh, wat dat betreft moet je toch wel aardig wat kunnen vullen, denk ik. Uh, ik hoop van wel. Mensen krijgen allemaal een uitnodiging om, uh, om, om te willen komen. En dan uh, afwachten. We gaan het zien. We gaan het zien. Oké, okay, hey. top dat je, dat je even de tijd hebt genomen, dankjewel. Uh, vanavond Alex, een, een maat van je? Ja, Alex is, is al, al, al wat jaren een vriendje, een maatje en een hele goede collega. En uh, ja, tien jaar in het vak, dan, dan moet je elkaar steunen, vind ik. Absoluut. Ja, ja dat, dat is inderdaad zo. Nou, wij gaan zo meteen van je genieten. Bedankt voor je tijd. Nee. Voor me lichaam te Als ik je daar zie staan, lachen naar een ander. Wat doe je mij toch aan? Blik je soms je vonden? Denk ik jou zo fijn? Iedereen maakt fouten, waar zouden we? Yeah. too many men Dames en heren, uh, u luistert nog steeds naar de speciale editie van uh, Roy on Air... met uh, onze fantastische sidekicks uh, Rudy, Nicola... en niet Laaie, hè? La, ja. Ja, Nicola. En uh, natuurlijk Pascal van Ijzendoren. Ja, het is een hele gezellige uitzending. Heel veel leuke, bekende Nederlanders. We krijgen nog Gerard Joling. We krijgen nog uh, Alex. We krijgen nog... Uh, Verder um, week, dat niet meer. Maar, het uh, blijft gewoon gezellig. Het blijft gewoon gezellig hier op uh, Roy on Air. Ondertussen uh, stroomt de plein ook vol buiten, hè, Roy? Ja, volgende week wel, want dan hebben we een uh, ijsbaantje. Ja, maar nu ook al, ze staan voor de ruit. Oh, even zwaaien. <laughs> Speciaal voor Alex. vandaag <laughs> In ieder geval, uh, dit is nog steeds Roy on Air met de Alex-editie. Uh, en uh, we maken er uh, iets heel erg uh, leuks van. En we hoeven geen muziek eigenlijk. Want we gaan luisteren wat de fans denken van Alex als topper. Want Gordon gaat het waarschijnlijk weer worden, maar moeten we even luisteren? Moeilijk. Die moet dan de nieuwe topper worden? Daar laat ik me niet over uit. Jij zelf? Nee, ik niet. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ja, tuurlijk. Jazeker. Nou, omdat hij gewoon hartstikke goed is? Vast, ja, vind ik wel. vast ja, vind ik wel. Gaan we allemaal meemaken aan komende tijd? Ja, ik vind, ik vind hem goed dus. U vindt van niet? Nee. Wie moet het dan wezen? Uh, Walter Kroes. Walter Kroes, dus dan gaan we de hele nacht liggen dromen zingen met z'n allen. Ja hoor, we hebben het voor elkaar. Guillermo, Troppo van Denny en Walter Kroes. Op één nummertje. Gaan jullie lekker zingen of wat? Kom op, allemaal! top En de hele nacht die je Van je stem, van je Doe je waar ik zie wanneer ik in je ogen kijk? En voel je waar ik voel als ik je zachtjes trek? Ja, doe je? Ja, doe je wat ik doe als mijn mond naar de jouwen. Zeggen. Ik kom gewoon niet om me voor een heen, maar ik wil je vertellen, ik wil je heel gewoon vertellen dat ik dag en dag bij jou wil zijn. Als ik aan je denk dan word ik gek en. Heer Wolter Kroes, wat een gezelligheid. Hé, hey, we pakken hem even bij. Hou je fuck! Dames en heren, uh, we staan hier te wachten op een ander radiostation, Maar die vindt uh, Gerard Joling wel heel erg belangrijk. Want uh, ze durf, we mogen niet meeluisteren met het interview. Maar wel meekijken. We zagen net al dat hij een beetje prikkeldaad op zijn hoofd had. Want hij is kaal. En uh, we wachten gewoon eventjes. Want uh, Gerard Joling wil heel graag weg bij dat interview. En uh, het lukte maar niet. Het lukte maar niet. Dus we wachten eventjes af uh, of hij nog wel tijd voor ons heeft. En wij zeggen, ons interview duurt maar drie minuten. Toch Pascal? Ja. Okay. Gerard. Voor ons, maar twee minuten. voor ons maar twee minuten. Gerard, hoe, hoe is het met je? Heel goed met jou. Ja, met mij ook. Hey, gaat er nu wat nieuws beginnen, komen met jou? Want je hebt 25 jubileum al. Ja, dat is volgend jaar. Maar we komen eerst natuurlijk met een single uit. We komen met een cd uit. We komen met een dubbel album uit. We komen met een dvd-box uit. We gaan een groot concert geven volgend jaar met 50 jaar jubileum. En het wordt spectaculair, dus er gaat nog wel een hoop gebeuren. 10 jaar Alex, een goede vriend voor jou toch? Nou, in ieder geval een hele goede collega. en In ieder geval een heel enthousiaste collega. Dat is al heel wat. En iemand die altijd even aardig is en even gezellig is, is natuurlijk leuk. om die ook een plaat te mogen overhandigen. Ja, geen haar meer. Hou je het zo? Schelde maar een haar, ja. Ik, voorlopig hou ik het even zo. Het staat wel heel leuk. Dankjewel. Kijk, zo mag ik het ook weer horen natuurlijk. Nee, voorlopig is het uh, gewoon even afwachten hoe dat allemaal ontwikkelt. En iedereen is erg enthousiast. Misschien hou ik het wel zo. Misschien wel ietsje langer. Maar uh, in principe blijf ik, het zo, blijf ik het zo doen. Een nieuw programma? Volgend jaar ook weer, maar we gaan eerst Popstars afmaken. Hè. We gaan natuurlijk naar de live shows toe en dan naar de finale. En dan gaan we volgend jaar eens kijken wat we dan gaan doen. Maar er staat zoveel te wachten. Dus ik laat me verrassen door SBS6. Uh, er wordt gevraagd of gezegd dat je een real life show weer krijgt. Is dat ook waar? Het zijn maar opnames voor me. Of dat dan volgend jaar uitgezonden wordt, weet ik niet. Er zijn zoveel dingen op stapel met concerten en, en, en uh, ja, nieuwe programma's dat ik weet even niet uh, de exacte agenda voor volgend jaar. Ja, de toppers. Iedereen blijft nog steeds in spanning of jij toch terugkomt. Is dat zo? Ik kom niet terug. Maar dat zou je dan aan de toppers zelf moeten vragen. Die nog in de toppers zitten, Jeroen van der Bal of René. Maar ik kom in ieder geval niet terug. Ik denk dat je gek wordt van die vraag. Ja, inderdaad. Gerard, mag ik je heel erg bedanken? Graag gedaan jongens, veel plezier. Jij ook. Oké. Okay. Succes. Dank hey, Doei. Ik weet het zelf ook niet, maar oh het voelt zo goed Als je lacht, dan slaat mijn hart op hol Mijn hoofd zit met jou, echt tot de nok toe vol Ik slaap niet meer omdat ik mezelf wakker hou Want als ik slaap, droom ik alleen van jou oh, wat je met me doet. Ik weet het eigenlijk zelf ook niet. Maar één ding weet ik wel. Het voelt zo goed. Ik slaap niet meer omdat ik mezelf wakker houd. Want als ik slaap, dan ik alleen van jou. Oh, het is het. Een... De show is al helaas voorbij en ondertussen zitten we hier uh, na de show met Alex. Alex, hoe was het? Ja, ik ben nog geen uh, 10 minuten podium af, maar het was uh, fantastisch. Ik heb, uh, God, heb ik geen te zeggen. Een zaal helemaal op zijn kop. Ja, dat was rampvol. ik kon er echt niemand meer bij. En uh, nou, met de band natuurlijk nu echt uh, voor het eerst een heel uh, concert gedaan. Echt uh, in ieder geval uh, bijna 26 nummers, geloof ik. Ja, fantastisch. Ik, uh, ik, ik, ik geniet nog steeds. Dus, uh, maar Adeline, dat uh, giert door mijn lijf heen. Heel even kort, want we hebben het al een keer gevraagd. Uh, waar begonnen tien jaar geleden? Ja, met een Bosje Rozen in uh, Café Blean in Amsterdam. Daar ben ik begonnen. En uh, daar werd ik eigenlijk gevraagd door de zwagen: nee, wil je komen werken? Nou, dat is goed. Binnen een half jaar had ik een Bosje rode roze te pakken. En uh, dat werd nummer één. Net en daarna is het eigenlijk alleen maar beter en beter gegaan. Gaat er uh, nog wat uh, aan zitten te komen? Ja, we zijn, uh, druk, op, uh, we zijn druk voor het volgende album bezig. En Maarten april komt er een heel nieuw album. Daar zullen de mensen ook van gaan staan kijken, denk ik. Het is een tikje anders dan het Alexstijltje, wat het nu is, maar het blijft feest. Maar knipoog naar iets serieuzer werk wordt het. En, uh, ja, het, wordt, uh, het wordt van, ja, het wordt echt fantastisch. Ik heb al drie, vier nummers heb ik nu af. En dat echt, ja, het klinkt waanzinnig. Het sound is echt super. Uh, Alex, uh, ja, je werd verrast op het podium. Opeens stond Gerard Jolingen voor de deur. Ja, dat was leuk. een goud plaat. En, uh, ja, uh, Gerrit natuurlijk net, uh, he, die wou nergens het nieuws komen. En die zat uh, overal eigenlijk alles een beetje aftaal omdat het natuurlijk uh, Hij wordt zoveel gevraagd omdat hij uh, zijn hoofd heeft kaal geschoren. En dan staat hij hier toch. En dan ja, fantastisch dat hij hier dan is. Ik uh, merkte het een ja, beetje. Ja, ja, ik zat echt zo van oké. Okay. Dat was gaaf. En uh, ja, weet je, het is, uh, ik, ik had, hij had gezegd van als ik kan dan kom ik. En ik had er eigenlijk geen rekening mee gaan want ik weet wat hij moest doen. En die operatie die heeft gehad natuurlijk zijn haar hem laten planten uh, nieuw en dan uh, heel kaal. Ik denk, nou, die laat het uh, al weten zaterdag, maar hij staat er. En dan kun je zien dat het toch weer een, ja, een goede collegaartiest is. En uh, echt een goede vriend ook. Je hebt met hem in een jurytje gezeten, toch? Ja, we hebben de, voor zijn uh, show uh, in, uh, in Spaar en Wouden, moest, uh, moest er iemand gekozen worden. En dan zat ik samen met Gerard en Antje Monteren aan de jury. Ja. Dat is ook geweldig, denk ik. Ja, leuk. Weet je, het is zo, met die gozer is het alleen maar lachen. En met Antje ook. En we hebben gewoon zo'n leuke avond gehad. En, uh, en zoiets probeer je dan weer het beste van te maken. Dus dat is echt top, ja. Zien we elkaar twintig jaar uh, later hier ook weer terug? Ik hoop over tien jaar weer, over vijf jaar, misschien volgend jaar. Ik bedoel tien jaar, sorry. Oh Nee, dat ik niet. Nee, ja, nee, ik probeer, natuurlijk, uh, ga, we, nee, we, uh, we gaan lekker door. En, uh, ja, ik, uh, dit heb ik nu, vorige keer was het uh, drie jaar zat ertussen, toen twee jaar en nu één jaar. En het wordt gewoon steeds zo, ja, benieuw, Nick. zo trots op hem. Ja, Nick, ben je trots op hem? Waanzinnig trots. Waanzinnige prestatie en uh, ja, heel goed. Ja, voor jullie niet, uh, die niet horen, Nick Nielsen. Beste presentator van Nederland, hè? Ja. Dat weten we. Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. betaal die 50 euro zo. Ja, ja, de 50 euro krijg ik zo. Nee, nee niks is een goede vriend van mij. En ik ben blij dat hij hier was. Blij dat hij hier was. Hij had eigenlijk in Miami moeten zitten vandaag. Dan vliegt hij, uh, morgen, ga je nu? Ja, 12 uur. Oh, hij gaat gelijk door. Dus uh, hij heeft een dagje later is hij gaan vliegen omdat hij uh, bij mij show wilde zijn. Dus ja, dat uh, blijkt ook weer een goede vriend. Het is... Zoveel goede vrienden, hè? want wie hebben er nog meer opgetreden vanavond? Ja, Thomas Berger, Peter Beensen, Frans-Duits, Stef Eckel. Um, straks krijgen we nog Djange Wagner met de afterparty. We krijgen nog wat andere artiesten, dus uh, ja, hij wil nog wat zeggen. Oh. Ja, sorry, want het lijkt nu alsof al die gasten alleen bij hem komen. Maar hij is ook zo dat hij bij iedereen altijd wel klaar staat, zeg maar. Dus als er iets is, dan is hij er ook. Dank je <lacht> wel, man. Ja, dat is heel leuk om te horen, toch? Nee, ja, nee, uh, ja, dan hadden we er nog veel meer kunnen staan. We, hebben, we hadden Wolter nog ineens een schuurmans en die jongens waren dan komen maar hadden de agenda vol. Dus uh, we hebben dit zo met de show aan kunnen passen. Ik denk dat de mensen een geweldige avond hebben gehad. Dankjewel, we hopen de volgende keer uh, zeker bij te zijn. En we hopen je natuurlijk weer snel aan de telefoon te hebben. Ik vond het leuk om jullie uh, hier uh, bij de show te hebben en uh, als er wat is, altijd bellen. Doen we, bedankt. Oké, okay, luister groetjes. groetje. Vorige afgelopen zaterdag vierde Alex zijn 10-jarig jubileum in Noordwijkerhout. Naast veel gastoptredens was er nog een bijzondere verrassing voor hem en de aanwezigen. Dit is mij gevraagd een paar maanden geleden Alex of ik op zijn jubileum een gouden plaat uit zou willen rijken. Want na 10 jaar is het toch gebeurd, de plaat is goud geworden. Het is natuurlijk fantastisch. En ik moet je zeggen dat ik ben zelf net geopereerd aan mijn haar. Ik heb mijn haartransplantatie gehad, dus ik heb een weekje vakantie. Ik zou weggaan, maar de zon is niet goed op mijn kale bol. Nou, wat doe je dan? Dan zit je thuis met je zure ochtendjas aan. En wat ga je dan doen? Dan ga je toch die plaat uitrijken. Dus ik heb tegen Alex gezegd, als ik er ben, doe ik het. En als ik er niet ben, dan zijn er natuurlijk vast heel veel mensen die dat heel graag voor jou willen doen. Maar uh, ik vind het hartstikke fijn, want ik vind het een leuke gozer. Het is een fijne vent en hij is altijd even enthousiast. En uh, ja, ik hou ervan als mensen kinderlijk enthousiast blijven. Ik weet niet wie ik ben of mevrouw. Mijn naam is Schoenert Joling. Een paar maanden geleden zijn Alex en uh, ik zit in de vak. Ik geef een jubile show. en zou je willen komen? Want ik krijg een wel afhouding, mijn plaat hoort bijna mijn afhoud. Een ontzettend sympathieke goos, altijd aan de we Dus dames en heren, meer dan 25.000 tochtigse van Bossi, Rode Roos en Ziet er jullie goed uit? Ja, hè? Ik vind het beter als dan Ja, Moet je misschien ook eens over nadenken? Ja, dat ga ik ook over nadenken. Dat vind ik ons slimpom, inderdaad. We hebben wij hetzelfde zelf Dames en heren, geel hoeveelzien blij dat hij is, Gerard Jongen! En dat was de uitreiking van Gerard Joling die de, plaat van ja, de gouden plaat uitreikte aan Alex. Was rode uh, ja, even bronvermelding natuurlijk via Sterren.nl en via www.alex.fm hebben wij deze filmpje kunnen draaien. Ja, een feestje was het, een het was feestje echt was een het. Een feestje en het was ook echt een leuk feestje. Hè? Ja, ja, precies. Hoe We vond jij het nou van als buitenstaande Rudy? Nou ik. Ik denk dat het heel erg gezellig was. Als ik al die interviews heb gehoord, heb ik een goede kijk gehad op het concert, zeg maar. Ja, het was heel erg leuk, hè? Ja, het, het was erg leuk. Het was ook leuk om deze uitzending te maken, Pascal. Ja, we hebben het met veel liefde gedaan, zullen we maar zeggen. Volgende keer weer? Ja, zeker. Zodra we weer een keer naar een concert kunnen, dan uh, zijn, staan wij vooraan. Letterlijk nou, en figuurlijk. Om deze, uh, deze uitzending een beetje leuk af te sluiten, qua Alex en gaan, want we zometeen hebben we nog een speciaal Royal Air nieuwtje, ja, dat wel belangrijk. Wel een heel wel. belangrijk nieuwtje. En, maar dan gaan we eerst nou natuurlijk een bosje rode rozen draaien. Het lijkt me gezellig: een bosje rode rozen ja. Alex hier op c Gaan, zal altijd van je verhalen. Maar mevrouw, het maakt me blij. Me schat je krijgt van mij en was sierro rode... Oh, met Alex. Hey, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het feestje, Maar ik kom zo naar huis. Met een Dit was uh, de editie uh, van uh, Roy Air met uh, natuurlijk het concert 10-jarig uh, jubileum van Alex. Nou, dat was een hele leuke uitzending vandaag. Ik uh, ja, wil iedereen uh, bedanken voor het luisteren. Ja, en ook onze fans die buiten staan, dank jullie wel. Is het is zwaaien. koud buiten uh, en ze staan toch mooi ja, Maar volgende week, volgende week is nog leuker, hè, dames en heren. Want we hebben niemand minder dan zangerines uitgenodigd om te schaatsen op de ijsbaan. Gaat hij dat op zijn tanden doen of op zijn skis? We gaan het, we wachten afgelopen. Maar eventjes een nieuwtje. Een nieuwtje. Oké. Okay. Ik, ga, ik ga eventjes alles uitzetten. Een nieuwtje. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is ons groot genoegen. <laughs> Je maakt het wat moois voor. Het meen. is ons groot genoeg. Ja, show, show, show. Ja, dat hoort erbij. Het is ons groot genoeg om u te melden dat we per 1 januari stoppen met Roy on Air. groot genoeg te stoppen met Roy on Air. Oeh. Dat klopt niet hè, helemaal. Is maar dames en heren, het is <laughs> Roy stopt ermee. Yeah. Nee, per uh, 1 januari stopt Roy on Air. En dan gaan we over naar een andere naam. Een ander concept. Maar een veel leuker concept. Ja, en volgende week uh, of uh, in december bestaan we alweer een jaar met of twee jaar met Roy on Air. Het is dus heel erg leuk om twee jaar Roy on Air te maken als solo uh, DJ. Maar we gaan hem gewoon nu met z'n drie knallen. Hè? Ja Daarom. ja. En dames en heren. Ik zei al. We gaan opnieuw naar een nieuwe naam. Of we gaan naar een nieuwe naam uh, per 1 januari. Maar wat is de naam? Ja, ja, ga jij ja. hem zeggen? Nee, Zal ik hem zeggen? Beurt. Kijk, het zijn drie uh, dingen. Ja. Jij begint bij oh. de eerste en dan gaat hij naar de cijfer. En dan... Dit gaat nooit ja. goed, maar we gaan het proberen. Entertainment for you. Uh, entertainment yeah. for you. Yeah. Yeah. Ja, per januari heet Royon Air Entertainment for you. We gaan veel meer entertainment opzoeken zoals we vandaag hebben gedaan. Uh, ja, shownews blijft gewoon. De eendagsvliegen vliegen blijft natuurlijk gewoon. En natuurlijk het raar maar waar nieuwtje. Ja. Maar we gaan ook veel meer concerten en alles bezoeken. Ja, veel goed. meer bekend Nederland. Want we starten eigenlijk volgende week al gewoon in Air, hè? Ja, we gaan gewoon elke uitzending twee bekende Nederlanders bellen. Of proberen een uitzending te krijgen. En dan eens even kijken wat hun allemaal te vertellen hebben. En wie hebben wij aankomende zaterdag zo, op ons lijstje staan? Sowieso hebben we zangerines op schaatsen. Ja, zangerines op schaatsen. Ja, ja. ja daar en waren de, we even overheen. Dan gaan we nu door naar de artiesten die we echt in de uitzending hebben, krijgen. De 28 e hebben ook Ed Niemann. En hij is uh, bekend van heel veel bekende nummers. Maar ondertussen weet u zijn naam niet. Uh, dat kan ik wel begrijpen. Maar als u zijn nummers volgende week hoort, dan kent u hem wel. Weet u meteen wie het is. En... Um, als ik, als ik aan het liedje Ben denk, dan denk ik altijd aan Michael Jackson. Dat klopt toch? Ja. Want wij hebben de Dutch Michael Jackson in huis. Uh, ja. Hij komt ja. gewoon live langs om eventjes zijn kunsten te vertonen. Dus uh, misschien kan hij dat ook op een paar uh, schaatsen. Dat zou helemaal grappig zijn natuurlijk. Ja, dan moeten we ook op schaatsen. Ja. En uh, verder, uh, ja, 5 december, pakjesavond, pakjesavond, uitzending. Hebben we niemand meer dan Bouke. Ja, dat is erg bijzonder dat we hem in de uitzending kunnen krijgen. Want dat en heeft het, heel veel werk. Het is echt een bekende Nederlander uitzending. Want wie ja. hebben we nog meer, uh, Pascal? Ja, Danny, hè. Danny, Danny Christian! <laughs> Danny Christian. En als het gaat lukken, we zijn er nog druk Ja, dat is stil houden. Wow. dat is een verrassing. Ja, ja dat is een verrassing voor Danny en ook een verrassing voor de luisteraars. Goed. Wij zo. hebben nu ook een, uh, hoe noem je dat? Een uh, scoop? Ja, een scoop. Een <laughs> scoop. Goed, wat, wat zei Albert Johan nou in Goedemorgen of in, in, in Zandvoort op zaterdag? Een... Uh, ja. Ik weet het niet meer. <laughs> Roy valt stil. Cliffhanger. Ik zou een cliffhanger. Een cliffhanger. Oh. En uh, ja, 12 december hebben we Django. Django, ja. Django, ja. En uh, we krijgen een hoop promotiemateriaal binnen. Dus hou onze hives in ieder geval in de gaten. Ja, www.entertainmentforyou.com Fm.hives.nl Ja, en dan uh, gedurende de uitzendingen gaan wij gewoon gesigneerde singles, cd's en allerlei andere attributen weggeven. Dus blijf vooral op ons afstemmen. Elke ja. zaterdag tussen 5 en 7. Roy, Rudy en Pascal. On air. On air. On air. En dat is www.entertainmentforyoufm.hives.nl of www.twitter.nl slash entertainment. Oh nee, www.twitter.nl slash CFM for you. Bedankt voor het luisteren. Okay. Ik zeg u bij mij tot bye -bye. volgende week. Zelfde tijd, zelfde zin. Ciao. Ciao. It <laughs> Lana, like only yesterday That summer night in a small cafe I feel the same way too Although I knew that we could never 好